die andere kan wordt niet over de Die het gokken niet laten. En hij heeft ook nog van Aden voorraad je vals geld aangenomen. Maar Harry heeft niks in de gaten. Die is zo druk als een drukker, klein baasje met die nieuwe piepshow van hem. Oké, okay, zoetje gaaiers. Wij zijn hier ter ere van de opening van een nieuwe parel op de ballen. Je wil gewoon je zakken vullen. Natuurlijk, ik doe het voor de centen, Karel, maar ik wil ook een knappe zaak. En kijk eens om je heen. Is de sekspeller's geen plaat? Ja, uh, voor kerels. En die hebben duitenmop. En ja. Een wordt. Hé, hey, Aad, jij ook? Uh, neem een glaasje. Nou, voor jou altijd, Harry. Laat nou zien waar het om gaat. Oké, okay. nou, in de pikal, daar kun je dames topless zien dansen. Maar hier in de Sekspellers gaan wij een stapje verder. Nou heb ik Duitse Lottie gevraagd om op het podium plaats te nemen. En wie zou de eerste willen zijn om haar in een privéomgeving te bewonderen? Nou zie ik jou knikken, Karel. Ik met Duitse Lottie? Ja, je, je rechterhand schat, zoals je gewend bent. <laughs> eerste piek krijg je van mij. Oeh. Nou, dat slaan we niet af. En voor die ene gulden heeft Karel nu twee minuten lang uitzicht op de krolse bewegingen van Duitse lobby's. Pienakende wel. Mocht dat wel, Harry. Ja, natuurlijk. In de schouwburg mag je toch ook naar nakende wijven kijken? Dan mag het die ook. Maar heb je vergunningen. Hé, hey, hé, hey, stil. Stil, stil. wat. wat, wat, wat. Die handen gewassen, Karel. Nou, haar. Godverdomme. En die twee minuten zijn om voor je het weet. Maar daar kan een hoop in gebeuren. Har, heb je nog een pikie? <lacht> Deze ruimte is echt fantastisch gewoon, hè. Freddy, dit, dit is echt goed werk, man. Zonder Freddy was het niet gelukt, jongens. Hij heeft de kracht van tien paarden, zeven ossen en een ezel. Ah, <lacht> <lacht> uh, vind je jaloers, Borretje? Is Freddy eigenlijk al een van je speciale friends? Ja. Oh, ik zie het al. Nog niet. niet? Hey. Maar hebben jullie het over? Nee, nee, nee. Laat maar gaan, Ferdinand. Nee, ik wil het wel even uitleggen. Het zal je toch niet ontgaan zijn dat onze Suus een zekere uitwerking heeft op het mannelijk geslacht. Zeker. <laughs> Wat is dit nou voor burgerlijk gezeik? Hij mag toch best weten dat jij, uh, hè, dat jij er net als uh, onze Janis een hele schare fans op nahoudt? Geweldig, hè? Je wordt bedankt. Een mooie zaak, Harry. Ja. Dank je, dank je. Dit kon wel eens een gouden greep zijn. Dat dacht ik wel, ja. Proost. Overigens, mijn aanbod staat nog open, hè? Ook een gouden greep. Wat zeg ik? Platina. Wat, wat die drugs. Mm -hmm. Nee, ah, dat spul, daar ga ik niet aan beginnen. Je ziet met die Chinees wat er van komt. Welke Chinees? Die dooien. Dat ging toch ook om dat spul? Ja. Heroïne, opium. Hars, daar doen die gasten niks mee. Het is een gat in de markt, echt, geloof me. En het risico is 0,0. Ik moet die rommel gewoon niet, aardig, Ik vind het niet koosje. Maar, uh, wat uh, hoorde ik nou over een knokploeg? Jij ja, hoort ook alles. Ja, heel veel, ja. ja. Ik had zo gedacht dat er wel meer met dit probleem zouden worstelen. Met die krakers bedoel je? Ja, ja. ja dat wordt steeds erger, man. En die zogenaamde sterke arm de wet. Ach, ja, man. Een zootje is het ze doen niks, ja, of je moet je portemonnee trekken. Ik heb wel eens een paar belanghebbenden die hier in de buurt bij elkaar roepen. Oh, dat zou mooi van je wezen. Nou, goed, doe ik. Hey, uh, Netty. is mm -hmm. dit niks voor jou? Waar die wijn? Nee, nee, dat podium. Ik bedoel, Duitse lotie die kan toch niet de hele dag Ach. met de kondra, hè? Sean, ja, begin jij nou alweer? Nee, <laughs> hey, hey, geintje, je. Oh, hey, ik heb een verrassing voor je. Dat ja. voor mij. Ja, ja. kom. Wat, wat nee, is het dan? Nee, dat ga ik niet zeggen. Als John zegt, nou. Kom nou maar gewoon mee, je gaat het zien. En dan heb ik nog deze armband in doublé, zwaar verguld en bezet met edelsteen. Nou, ik ben alleen geïnteresseerd in massief goud. Meneer heeft smaak. Ja. Oh, wat een mooie spullen, John. Ja, die, die daar al. Een, een zware slavenarmband, massief goud. Benadrukt de vrouwelijke smalle polsen van mevrouw. Mm -hmm. John. Kijk, doe me eens Laat uw arm eens zakken. Oh, even nou, kijken of hij, hij niet over de hand van mevrouw wegleidt. Hij zit goed hoor. Nou, die zit prima, toch? Hij is werkelijk prachtig. Nou, haal maar om. Hoeveel? Deze armband komt op 517 gulden en die op 499. Oh, nee, oh. nee, we nemen die. Eens even kijken. Eens, zo, hier heb je de zes. Ze krijgen we er wel een mooi doosje omheen. Hè? Met, uh, met fluweel en zo. En dan kan ze hem in bewaren ze moet poetsen. Oh, <laughs> shit. Of... Kom op, spelen. Sta je daar al lang? Mag dat niet? Tijd nee. Maar uh, je bent anders. Boor had altijd de pest in. Daarom doet hij zo. Is hij jaloers? Ben jij jaloers? Ik heb die muurtjes weggebikt. Het water aangelegd, langs geweest bij het energiebedrijf. En dan begint die boor mij een beetje af te lopen, zeiken. Wat moet je? Hoi, blijf maar Mogen wij hier nog vijf porties scharkballen en vijf kopstootjes? Laat mij maar een kopstootje. Zitten jullie rechtstreeks aan het riool? Soms? Nou, ik heb gezonde honger, schat. Het is altijd als ik jou zie. Ik heb het leven worst van jou. Je weet wat ze zeggen, hè? Wie leverworst eten of een weduwe trouwt, die weet nooit van tevoren wat erin is gedaan. Ja. Met een volk, nee. zeg. Hé, hey. nee, nee. Hoe gaat, Daar gaat hij? Aangedaan, niet over. Ik was gedonder met de fiscus, moest al mijn sluiten. En dan ook nog de tuig. Vier pandjes willen we geloven. Daar gaan wij wat aan doen. Ga even lekker zitten, Dirk, en neem er even van mij. Hé, Janneke, kom eens. Heren, mag ik even de aandacht? Mag ik heel even. Hallo, mensen, Jongens, mensen, mag ik even de aandacht? Dank u wel, dank u wel. Ik heb jullie allemaal uh, bij elkaar geroepen als uh, huiseigenaren onder elkaar. En de meeste van jullie die hebben gedonden met uh, krakers. Uh, persoonlijk heb ik nog geen last, nog niet. Maar wie van jullie wel? Ja. Appartementen, Maap op de Singel. Eén ja. appartement, de spuist erop. En wat doet de politie? Zo, de meter. Zo dat... Zelf niet als je ze wat toeschuift. Ze mogen niet, zeggen ze. Nee, nee, van de justitie. En als ondernemer moeten wij iets ondernemen. En nou heb Aad hier een plannetje bedacht. Aad. Dank je, Ik ken het probleem, ze is kort. En ik ken wat jongens die laten we zeggen, die krakers er wel uitkennen, gewoon. Ben ik kop vooruit, dan mag ik helpen. <laughs> Waarom doen we het zelf niet? Mijn pandje staat hier om de hoek. Hé, hey, ho, ho, ho. Wacht even, wacht even. Jullie denken niet na. Als wij ze er vanavond uitvegen, dan zitten ze er morgen weer in. Hè? En bij wie staat de volgende dag de politie voor de deur? Die gasten hebben rechten. Ook al is het jouw huis en zijn ze er illegaal ingekropen, Je kan er weinig tegen doen. Ja, dat is toch godverdomme. Ja, dat, dat, dat is toch nou, makkelijk. Nou. Daarom, daarom heb ik een ploegje samengesteld. Kijk, als je last hebt, bel je mij en dan stuur ik de jongens langs. Jullie weten natuurlijk van niks, maar opeens zijn die krakers je huis uit. Dus je laat als de sodemieter een nieuw slot in de voordeur plaatsen. Je zet er een cementkuip en een ladder neer, zodat je kan bewijzen dat je aan het verbouwen bent. En je timmert de zaak stevig dicht. En dan heb ik geen glazen. Ken jij er wat aan doen, dat een paar gezonde Hollandse jongens zin hadden in een verzetje? He? En je hebt natuurlijk geen flauw idee wie het raakt. Kijk, zo raakten. mag ik het. Ja, ik snap, ik snap het, ik snap het. Wat gaan we met ja, een geintje kosten dan? Om te beginnen, 2 mil. 2 rode. Ja. Dus dat duurde dan met alimentatie? Om te beginnen. Wat krijgen wij nou voor een pandje met krakers erin? Hè? En wat zou je ervoor krijgen als het leeg zou zijn? dief. Ik doe mee. Nou, wil ik ook voor alle zakkenvullers. Heren, we zijn open. Dat is bijzonder vervelend, meneer. Nee, meneer. U moet hier aangifte komen doen, anders kunnen we niks. Laat maar rijden. Eentje die zijn portefeuille terug wil. Ja, maar niet op papier wil zetten dat hij naar de hoeren is geweest. Ah, je begint het door te krijgen. Weet ze al meer over die Chinees? Tja, dat mannetje dat woont hier al veertig jaar. Maar voor de oorlog moet je nagaan. Schijnt een gokclubje te hebben gehad op de binnenband allemaal. Hij had meer dan 7000 Engelse ponden op zak. Dat is veel. Een penozenpaspoort noem ik dat. Kor. Uh, ja, wat? Ken jij deze man? Evert? Kom er eens bij. Ik. Eh, ik kom aangifte doen. Waarvan? Ze hebben me in het water gegooid. Laat me raaien. Bij de pigou. Bij die poel des verderfs. Ja. Meneer, Lizzie wil graag dat u naar huis gaat en eerlijk gezegd ben ik het met haar eens. Ik ben bijna verdronken. Heeft u gezien wie u in het water heeft gegooid? Jazeker. Zakken leegmaken, allemaal. Hoezo dat nou? Geen identiteitsbewijzen, tramabonnementen, naamkaartjes, alles hier laten. Wat schrijft het eigenlijk? Voor vanavond 100 gulden vooraf en nog 100 als het goed gaat. Okay. Twee meijer? Zo. Jij kan goed tellen. Alleen om te praten. Precies. Maar dat hoef jij niet te doen, dat doet John. Oké, okay, jongens. Uh, ik heb het lijstje. We gaan ze even vertellen wat goed voor uw gezondheid is. Ja. Jullie luisteren allemaal naar John. Duidelijk? Ja. Hoor, Hoi. de op. Bijna Waar is Freddy? Uh, oh, ja, die heeft even geen zin. Hoezo? Ja, weet ik het. Hallo? Hey, volk! Shit. Hoe is openmaken! Hey, wegwezen! Hey. Dit is niet relaxed! Move it. Hey, openmaken die deur! Overtrappen die deur in! Ja? Fuck, fuck.